Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Wat staat er allemaal op de agenda in Politiek Den Haag? Nou, dat horen we zometeen van Kees Bowman. En met je telefoon in je zak en je laptop in je tas... ben je vogelvrij, want op straat is niets meer privé. En een ronkende Alfa Romeo dus. Zometeen in Radio 1 vandaag naar het NOS-journaal met Dorot Meegens. Vanaf 1 juli worden gestolen auto's sneller geregistreerd. Minister Opstelten zei dat in de Tweede Kamer op vragen van de PVV. Vorige week werd bekend dat voor het eerst in tien jaar meer auto's gestolen zijn. In Brabant-Oost is vorig jaar een proef begonnen om gestolen auto's sneller te registreren. Opstelten is zo tevreden over die proef dat de registratie landelijk wordt ingevoerd. succesvolle pilot waarbij in 90% van de gevallen het lukt om de gestolen voertuig binnen twee uur te signaleren. En daardoor ook de kans voor opsporing en de pakkans ook te vergroten. Een snellere registratie is mogelijk door een nauwere samenwerking tussen verzekeraars, politie en Rijksdienst voor het wegverkeer. De eigenaar van een gestolen auto hoeft niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. Dat gaat via de verzekeraar. Huisartsen moeten op recepten voor generieke geneesmiddelen de tekst geen rambaxi toevoegen. Dat heeft het Nederlandse huisartsengenootschap aan zijn leden geadviseerd. Generieke geneesmiddelen zijn goedkope, merkloze middelen. Rambaxi produceert grondstoffen voor veel van dat soort medicijnen. Vorige week stelde de inspectie voor de gezondheidszorg een importverbod in voor bepaalde grondstoffen van Randbaxi. In Amerika werd eerder al een verbod afgekondigd, nadat was gebleken dat medewerkers van het bedrijf hadden gesjoemeld met testresultaten. De rechtbank in Haarlem heeft het faillissement uitgesproken over Aurum, zusterbedrijf van de juweliersketen Sibel. Dat bedrijf ging vorige week ook failliet. Aurum is een groothandel in onder meer sieraden en horloges van eigen merk. Vorig jaar juni ging het bedrijf samen met Sibel, dat tot dan toe een van zijn grootste klanten was. De afgelopen tijd was de vraag volgens oude minder. Er werkte ongeveer 60 mensen bij het bedrijf. Het hoogste punt van Nederland ligt eigenlijk 60 meter zuidelijker dan gedacht, zegt Staatsbosbeheer. De palen die het hoogste punt op de Vaalserberg markeren, staan fout. Onderzoekers kwamen daarachter toen ze de huidige hoogste plek vergeleken met de nieuwste digitale hoogtekaarten van Nederland. De palen zullen worden verplaatst, zegt Staatsbosbeheer. Als het niet klopt zoals het nu eruit ziet... gaan we de plek opnieuw inrichten... en zorgen we ook dat de paaltjes op de goede plek komen te staan. Maar dan moeten we eerst even goed uitzoeken wat precies de plek is. En dat nemen we dan mee in de totale herziening van de Vaalse Berg. Ook de twee palen die het nabijgelegen Drielandenpunt markeren... moeten 30 meter worden verplaatst. De actie van de samenwerkende hulporganisaties voor de Filipijnen... heeft ruim 36 miljoen euro opgebracht... De actie is nu afgesloten. De opbrengst wordt verdeeld over de negen organisaties... die zijn aangesloten bij de SHO. Een deel van het geld gaat naar noodhulp... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. Een ander deel wordt besteed aan de wederopbouw. Bij de natuurramp kwamen in november ruim 6000 mensen om het leven. Ruim 4 miljoen mensen raakten dakloos. Het weer af en toe zon, maar in het zuidwesten kan wat regen vallen. Het wordt 5 graden bij een matige en aan zee krachtige zuidoostenwind. Morgen keert met een stevige oostenwind de winter terug. Wordt het min 2 tot plus 3 graden bij geregeld zon. En ook donderdag en vrijdag is het op de meeste plaatsen nog koud. Daarna wordt het weer warmer. Verkeersinformatie bij de ANWB zwijnd Op De A9 van Diemendaar alkmaar is een auto gekanteld nabij Aalsmeer. Het veroorzaakt 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mom. Een toevallig gevonden vliegennieuwscap legt een heel nieuw stukje luchtvaartgeschiedenis bloot. Over een tot nu toe onbekend luchtgevecht tussen een Spitfire en een Messerschmied. Maar over praat de Tweede Kamer en wat gonster verder in Den Haag. Kees Boman komt het ons vertellen. Welkom opnieuw bij Radio 1 vandaag. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, nwo verdeelde gisteren ruim 45 miljoen euro onder 31 Nederlandse onderzoekers. En een van die happy few is professor Bertjaad Koops... te gast nu bij ons. Goedemiddag, meneer Koops. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat gaat u precies onderzoeken? Ik ga onderzoeken wat privacy in de 21e eeuw betekent. Ja. Um, er is heel veel discussie over de online privacy en het verlengde van de snodende discussie. Maar waar weinig aandacht voor is, is dat als je op straat loopt, uh, je dan ook steeds privacygevoeliger wordt. Hoe bedoelt u dat? Um, op straat? Nou, de privacybescherming in ons rechtssysteem is vooral geënt op het huisrecht, in het huis mag je van alles doen wat privé is uh, en de overheid mag er niet binnenkomen. Nee, dan Behalve dan als zware ze allemaal bevelen voorwaarden hebben en zo. Hè? Ja. Precies, maar zodra je op straat gaat... dan is het idee dat je dan niet echt privé dingen aan het doen bent. En dan dus weinig beschermd wordt. Terwijl als je kijkt wat er nu technisch gebeurt... je neemt eigenlijk je halve privéleven mee. Je laat je foto's, je muziek, je dagboeken niet meer thuis... maar die neem je mee op je smartphone uh, of je hebt ze in de cloud. Uh, extern opgeslagen. En dat betekent dat als je op straat aangehouden wordt... Euh, dat je ook al die gegevens kunt inzien. En dat is in het huidige rechtssysteem dan veel minder beschermd. Maar een, een willekeurige agent kan mij op straat aanhouden en zeggen... mevrouw Bosman, mag ik even in uw telefoon kijken wat u daar allemaal hebt? Of... Ja, nou, ze mogen natuurlijk altijd vragen. En als, je, als het alleen maar vragen is en ja, je zegt ja... maar moet ja, ik het dan ook laten zien? Ja. Nou, als u aangehouden wordt voor, op verdenking van een strafbaar feit... bijvoorbeeld uh, als u op heterdaad daad betrapt wordt van iets... Uh, dan mogen ze in beslag nemen wat u bij zich heeft. En dat en... is niet zo als je het uh, in je huis bevindt? Nee. Uh, dan hoeft ze niet eerst een rechter te bellen... om te vragen of het proportioneel is. Um... Het idee is van oudsheid dat je niet zo heel veel privacygevoelige dingen bij je hebt. Maar dat is dus echt aan het veranderen. Ja, dus daar, daar moet eigenlijk iets, iets, iets heel nieuws op verzonnen worden. Dat hele begrip privacy moet opnieuw worden, worden uitgevonden eigenlijk. Ja, mijn centrale stelling is dat het nu erg gebonden is aan de plaats waar de overheid iets doet. In een huis met zware voorwaarden in de publieke ruimte. Met lichte voorwaarden. Mm -hmm. En dan moeten we dus iets anders voor in de plaats krijgen. Maar wat, daar heb ik nog geen idee van. En nee, wat is het ook zo? U zegt, uh, het gaat ook bijvoorbeeld op voor de cloud. Kijk, een telefoon heb je bij je in je zak. Wat daarin staat, zou je kunnen denken: van goed, dat heb je dan op dat moment bij je. En als je verdacht bent, mag dat onderzocht worden. Maar wat in de cloud staat, heb je niet in je zak. Nee, dat klopt. Maar daar kan de overheid op verschillende manieren bij komen. Uh, Deels door als ze je aanhouden via je telefoon die verbinding te onderzoeken. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook bij de cloud aanbieder zelf vragen om je gegevens. Maar dan moeten ze neem ik daar wel een goede reden... en misschien ook toestemming voor de rechter van hebben, of niet? Ja, maar toestemming van de rechter hangt af wat voor soort gegevens ze opvragen. Als het, tenzij het gevoelige gegevens zijn... hebben ze daar ook geen toestemming van de rechter voor nodig. En een groot verschil met de huiszoeking is dat... als de politie je huis binnentreedt, dan weet je dat wel. Je, je ziet dat de politie dat doet. Ze laten sporen na. Maar als er gegevens bij je cloud-aanbieder opvragen... dan hoor je dat in principe niet. En ben je dus erg afhankelijk van of je dat een keer verteld wordt. En we nemen eigenlijk steeds meer mee. Hè? We, hebben het nu, we hebben een laptop in onze tas. Want dan geldt het daar dan ook bijvoorbeeld voor wat u zegt... die min of meer vogelvrij is. je telefoon... en ja. straks hebben we allemaal een Google-bril. Ja, dat is een ander deel van het verhaal. Namelijk dat je in de publieke ruimte steeds meer gevolgd kunt worden. Nu ben je eigenlijk redelijk anoniem... Um... Er zijn wel is waar camera's, maar als je in een vreemde stad loopt, dan word je niet herkend. Maar over een paar jaar um, komen we gezichtsherkenning tegen. En dat betekent dat iedereen die een foto kan maken, je even kan googlen met die foto en kan zien wie je bent. En dan in feite je hele profiel van internet um, daarbij kan halen. Ja, en, en wilt u dan kijken of er mogelijkheden zijn om je daartegen te beschermen? Ja, en onder welke voorwaarden dat moet. en Of de verantwoordelijkheid vooral bij uh, de burger ligt die niet wil dat hij gefilmd wordt. Of dat het verantwoordelijkheid ligt bij degene die mensen willen filmen. Um, en daar zitten nog grote keuzes in. Want tegenhouden kunnen het eigenlijk niet. Dus je moet vooral gaan uh, bekijken hoe je ermee omgaat, ook juridisch. Ja, uh, het is ook weer niet zo dat je het niet helemaal kunt tegenhouden. Er zijn altijd uh, keuzemomenten in. en We kunnen nog wel een beetje de techniek bijsturen. Helemaal tegenhouden zou niet kunnen. Maar we kunnen er goed over discussiëren, denk ik, onder welke voorwaarden we willen dat mensen op straat herkend kunnen worden. Hoe gaat u dat onderzoek aanpakken? Ik wil vooral gaan kijken naar uh, hoe verschillende landen hiermee omgaan. En ik hoop wat inspiratie te vinden in andere rechtssystemen. Dus ik ga acht landen onderzoeken om te kijken hoe zij omgaan met dat onderscheid... tussen publieke en private ruimtes. Uh, en of in hun rechtspraak. Uh, want ik ga ervan uit dat in de meest technologisch ontwikkelde landen... zoals Amerika en misschien ook wel Japan of Korea... Uh, hoe daar de rechtspraak omgaat met... als bijvoorbeeld de politie iemand aanhoudt op straat... en een mobiele telefoon onderzoekt. En hopelijk komen daar nog wat uh, nieuwe ideeën uit. U denkt dat ze daar verder zijn Nederland. op dit gebied? Nou, misschien niet per se verder, maar het kan best zijn... dat ze daar op een interessante manier een, uh, een nieuw criterium hanteren... waar wij iets mee zouden kunnen. Ja, en tegelijkertijd, als u, nu hebt het over Japan en Zuid-Korea... daar zijn ze natuurlijk heel ver met allemaal van die geinige gadgets. Dus dat is dan ook wel weer gewoon leuk om allemaal te bekijken... wat daar al kan op straat. Sowieso. En bovendien hebben die ook een andere opvatting van privacy... en dat kan ook interessant zijn om uh, naast elkaar te leggen. Ja, ja juist dat, dat ze de privacy meer of minder respecteren... Uh, op een andere manier, denk ik. Ik denk dat privacy daar anders uitgelegd zal worden. En dat is niet alleen daar, maar dat is ook in Amerika, in Engeland en Nederland. We hebben toch op verschillende manieren uh, ervaren wij wat, wat privacy gevoelig is. En dat is dus ook leuk en nuttig om naast elkaar te leggen. En uiteindelijk uh, zal het bij ons in, in wetgeving allemaal uh, ja, moeten ontaarden... wat u dan na vijf jaar hebt onderzocht? Uh, deels wel. Ik hoop dat ik aanbevelingen kan doen om de Nederlandse wet wat meer bij de tijd te brengen. Zodat we ook de komende 10, 20 jaar nog van onze privacy kunnen genieten. Ook als je op straat loopt. Uh, ja. Maar tegelijkertijd hoop ik ook wat aanbevelingen te doen. Niet alleen om het in wetgeving te doen, maar ook bijvoorbeeld voor de techniek zelf. Bijvoorbeeld door uh, hoe je een, een Google Glass, dat is dan één voorbeeld, of in je mobiele telefoon. Misschien zelf wat knoppen aan of uit kunt zetten om jezelf te beschermen. Ja. Veel plezier en succes daarbij. Professor u Jan Koops, hoort u over uh, wat we over vijf jaar mogelijk kunnen doen... om onze privacy, vooral op straat, beter te beschermen. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Shadow on the wall tells me the sun is going down Oh, Don't take your love to town It wasn't me that started that old crazy Asian war But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, Ruby, I still need some company.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 MUZIEK For turn around. Kenny Rogers en Ruby in Radio 1 vandaag. Huisatzen moeten op nieuwe recepten de toevoeging... Geen Rambaxi schrijven. Dan krijgen patiënten bij de apotheek geen medicijnen mee... die afkomstig zijn van deze Indiase geneesmiddelenproducent. De Inspectie voor de Gezondheidszorg namelijk... stelde vorige week al een importverbod in van grondstoffen van Rambaxi. En dat gebeurde in Amerika al eerder. Toen was gebleken dat er gesjoemeld was met testresultaten. We hebben aan de lijn Monique Verduin... senior wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Huisartsengenootschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het doel van die toevoeging, geen Rambaxi? het doel is alleen bedoeld voor patiënten die zich zorgen maken... over de effectiviteit van hun geneesmiddelen. En wat wij merken is dat er uh, een deel van de patiënten ongerust is... over de kwaliteit, de effectiviteit en veiligheid van hun geneesmiddelen. Ja, en als er dan wel rent-bexie op staat? Nou, er is nu veel onzekerheid... omdat er berichtgeving uh, is gekomen over deze geneesmiddelen. Dat begon donderdagavond. Mm -hmm. En um, patiënten... Uh, zijn dan onzeker over hun geneesmiddelengebruik en die zeggen van ik wil deze geneesmiddelen niet meer innemen. Nee, dat begrijp ik. Dus als er geen renbexie op staat... hoef je je geen zorgen te maken. Maar wat nou als je medicijnen krijgt waar wel renbexie op staat? Uh, volgens de inspectie is er geen reden om je zorgen te maken over de uh, veiligheid. Uh, er zijn uh, mogelijk problemen met uh, medicijnen... waar tamzuluzine en atorvastatine in zit... Maar wij merken dat die onzekerheid bij patiënten groot is bij alle rambactiemedicijnen. En voor ons is het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in de medicijnen die ze innemen. En daarom zeggen wij, van: als mensen uh, aangeven dat ze geen vertrouwen daarin hebben... geeft dan een ander uh, generiek merk. Een alternatief van die twee medicijnen waarvan u de grondstoffen noemde. Wat voor medicijnen zijn dat? Voor wat voor uh, aandoeningen? Nou, De belangrijkste medicijnen zijn de cholesterolverlagers. Dat zijn het, uh, de middelen die het meest uh, voorkomen. En als mensen denken, uh, hier staat inderdaad een brandbackshop... dan hebben ze er recht op om een ander medicijn te vragen? Volgens de inspectie is er geen reden toe... maar er zijn verschillende zorgverzekeraars die aangeven... dat zij ook de generieke varianten van andere fabrikanten uh, vergoeden... waar uh, geen uh, vragen over zijn. Ja, dat, dat ligt dus aan de zorgverzekeraar. Ja. Maar ondanks het feit dat er volgens inspectie eigenlijk niks aan de hand is... vindt u toch als huisartsengenootschap dat het beter is... om ja, die medicijnen dan misschien in ieder geval de mogelijkheid te geven... ze niet te gebruiken? Ja, omdat uh, voor ons belangrijk is dat mensen me vertrouwen in hun medicatie hebben. En als ze aangeven dat ze daar geen vertrouwen meer in hebben... dan uh, ja, kun je beter een merk voorschrijven waar ze wel vertrouwen in hebben. Ja, of die medicijnen helemaal niet meer verstrekken. Daar gaat wij niet over... Voor ons is het belangrijkste dat de patiënt achter zijn geneesmiddelgebruik ook staat. Goed. Dank u wel voor de uitleg. Monique Verduin, senior wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Huishoudsengenootschap. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom bon en Suzanne Bosman. Carlo Bransen, dat is de hoofdredacteur van Carls Magazine. Die test elke week voor Radio 1 Vandaag de nieuwste auto's. Deze week testen die als eerste in Nederland, de nieuwe Alfa Romeo 4C. Alfa Romeo noemt het zelf een mix van design, innovatie en technologie. Maar kon de auto ook Carlo overtuigen. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Wow. Ja, u denkt natuurlijk dat moet een soort van Super sportwagen zijn waar die gast in rijdt vandaag. En dat is ook wel een beetje zo. Want we praten over een auto, dames en heren, met 245 pk die in 0 naar 100 accelereert in 4,5 seconden. Die een topsnelheid haalt van 250-260 km per uur. Kortom, ja, het zijn supercar prestaties. Alleen, dat klopt eens niet. Want. Uh, het autootje waar ik nu in rijd weegt ook nog eens een keer maar 985 kilogram. Ja, dat is toch wat minder dan die supercar elite weet te scoren. Het is overigens ook heel lang geleden dat ik in een auto reed die minder woog dan 1000 kilogram. Maar goed, uh, ja, het, het is een, het is een, een, een, een lichtgewicht autootje dus met uh, voor een heel groot deel uh, materialen. Die, ze, die uit de magazijnen van Ferrari zijn gekomen. Koolstofvezel, carbonfiber, dat soort dingen. peperduur, ijzersterk en heel erg licht. Het is ook een autootje wat nu zo'n beetje het land begint binnen te komen. Wij zijn eigenlijk de eerste die erin rijden. Uh, hele kleine aantallen begint die te worden uitgeleverd. Ja, dan ga ik u toch maar vertellen wat het is hoor. Ik rij niet in een Ferrari, ik rij ook niet in een of andere peperdure Maserati of Aston Martin. Nee, ik rij in een Alfa Romeo 4C. Een, uh, een auto, een sportauto. Nou ja, dat hoorde u net wel. Een echte sportauto. Die tot, uh, ja, eigenlijk ieders verbazing ik. Ondanks dat peperdure carbonfiber, Ondanks al die andere technieken. Ondanks die prestaties. Maar... 60.000 euro kost, fractie daaronder. En natuurlijk, ik ben het met u eens, voor 60.000 euro is een klapgeld. Maar op het moment dat je dit soort prestaties... deze looks, deze rij-eigenschappen en ja, ook deze funbul... dan ben je doorgaans aanzienlijk, maar dan ook echt aanzienlijk meer kwijt. Nou, om het u in ieder geval makkelijk te maken, er is één versie van... Uh, met flippers aan het stuur, dus eigenlijk een, uh, een sequentieel te schakelen auto. Een vrij rustig interieur, niet, uh, niet, uh, niet te veel speelgoed of wat dan ook. Dan flikkert het een en ander recht voor je in het, uh, in het scherm. Maar het is uh, over het algemeen uh, heel oké. Okay. En ja, wat moet ik nou toch voor cijfers gaan geven, dames en heren? Van buiten is die auto gewoon een dikke team. Van binnen. Nou ja, oké, okay, we maken er een 8 van. Prestaties, een 10 prijs. Ja, dan geef ik dan maar een 11 voor. En dan komen we gemiddeld gewoon op een 10 uit. Alfa Romeo, you did it. Je hebt een fantastische job gedaan, dames en heren. Ik tip u de Alfa Romeo 4C. Voor als u echt lol wil hebben. Waarvan acte Carlo Brans over de nieuwe Alfa Romeo 4C dus. En Carlo is zoals elke woensdag ook morgen met ons de gast... om te praten over allerlei autonews. En iedere dinsdag is er natuurlijk onze vaste politieke commentator... Kees Boomman. Kees in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dat merk je aan heel veel dingen. We hoorden eerder in deze uitzending het resultaat weer van peilingen... waarbij de PVV onverhandeld hoog... of misschien zelfs wel nog hoger dan hiervoor staat. Uh, ja, lastig is altijd om een link tussen de gemeenteraadsverkiezingen... en die landelijke peilingen te leggen. Ja, het is heel moeilijk om die link te leggen. Maar die link is er wel. Dood eenvoudig op dat die uitslag van die gemeenteraadsverkiezingen... hoe dan ook toch de appreciatie van met name de onder druk staande partijen... enigszins qua trend aangeeft. En als de PVV in deze peiling de grootste is... en de coalitie, Partij van de Arbeid en VVD, heel erg laag staan... of in ieder geval ook niet stijgen... dat die blijven cirkelen rondom een dieptepunt, zo'n 40 zetels heb ik begrepen... dan roept dat stress op, politieke stress. Bij de coalitie? Absoluut. En eh, je ziet ook eigenlijk eh, een aantal dingen die eh, opmerkelijk zijn. De Partij van de Arbeid is heel actief in de campagne en zal ook nog actiever gaan worden. Daar hebben wij natuurlijk nog niet zoveel over bericht, omdat het nog wat vroeg is. Die verkiezingen zijn pas in maart, maar eh, de partij eh, rent wel rond in het land. Vooral met Diederik Samson, die trouwens vanavond ook in een Vandaag op televisie te zien zal zijn. Naar aanleiding van die peilingen. Maar de VVD houdt zich een beetje gedijst. En dat is, begint wel op te vallen. En de stelling van uh, de VVD is eigenlijk: uh, als je nergens over praat, is er ook niks aan de hand. Dat is eigenlijk ook een tegeltje wat in het torentje bij premier Rutte hangt. Maar zo langzamerhand is wel de vraag hoe lang hou je dat vol. De VVD schijnt wel uh, wat rondgebeld te hebben bij de collega-partijen en vooral bij de uh, uh, geliefde oppositiepartijen als ChristenUnie, D66 en de SGP van laten we uh, het een beetje rustig houden, landelijk gezien richting gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ook om, om, om, om geen onrust te veroorzaken. Maar toch dat zal heel lastig worden. En er zijn ook wel een aantal ingrediënten die de komende dagen, weken aan de orde zijn in de Tweede Kamer, die lastig en atmosferische politieke nou, oorzaken. Nou, een daarvan is staatssecretaris Wekers van uh, Financiën. Die heeft heel veel gedoe. Of het nu Bulgaren zijn of Roemenen die een toeslag krijgen... waar ze eigenlijk geen recht op hebben... dan is het alweer uh, sowieso de toeslagen voor de vele Nederlanders... die daarop zitten te wachten maar die niet krijgen. Nou, zojuist is er een uh, brief aan de Tweede Kamer gestuurd... met een uitleg daarover. Er zijn meer dan 100.000 mensen die op een toeslag zitten te wachten... en de belastingtelefoon niet kunnen bereiken... omdat die permanent in gesprek zijn. En uh, Ik lees het net door en dat is een wat technocratisch verhaal... over de inhaalslag die de belastingtelefoon uh, uh, moet uh, toepassen... en dat er uh, heel veel mensen opbellen om uh, informatie te vragen, maar ook heel veel mensen opbellen... om hun bankrekeningnummer door te geven. En dat wordt in dit geval een, uh, een verstoring in het herhaalverkeer ah, De uh, genoemd. mensen zijn gewoon lastig. Ja. ja, mensen zijn lastig, maar de belasting is in elk geval niet bereikbaar. Nou ja, hoe dan ook, een lang verhaal over een brief... maar kort de uitleg over wat het risico hierbij is. De hele Tweede Kamer wil een debat met Wekers... En dat is niet fijn voor hem. Hij ligt onder vuur. Als hij achter het spreekgestoelte staat, verraadt hij enige nervositeit... en staat wat gebogen te luisteren naar al die kritiek. En er hangt rondom wekers een sfeer van hoe lang nog. Maar ligt hij alleen onder vuur? Nee, want het is altijd in de politiek zo. Als er van de ene partij, zeker in een coalitie, eh, iemand onder vuur ligt. Dan wordt er ook gauw gekeken naar iemand van de andere partij. Die mogelijk ook onder vuur ligt of onder vuur zal moeten gaan liggen. En wie is dat? Mevrouw Kleinsma van de Partij van de Arbeid. Die eh, zit met die participatiewet, hè, die strenge... De toezichtregelingen over bijvoorbeeld de bijstandswet. Als je overhemd niet gestreken is en het vuil nog onder je nagels zit, dan kan je een strafkorting krijgen omdat je zo misschien niet aangenomen wordt. En je, je moet ook wat terugdoen voor je uitkering? Je moet wat doen voor je uitkering, al is het maar harken in het uh -huh. park. Nou, dat is een heel gevoelig onderwerp. En uh, ja, het zou wel eens zo kunnen zijn als wekers onder vuur gelegd wordt, ook door de Partij van de Arbeid, dan begint de VVD natuurlijk over mevrouw Kleinsma, die maar niet die participatiewet in die Tweede Kamer er doorheen krijgt. Sterker nog, die zou afgelopen vrijdag in het kabinet besproken zijn... maar daar is nog steeds gedoe over... omdat ook de oppositiepartijen daar steun voor moeten geven... en die geven ze nog niet. Dat zijn allemaal ingrediënten, gevoeligheden... die eh, de sfeer vanwege zo'n campagne in aantocht... en verkiezingen in aantocht heel erg kunnen gaan bepalen. Maar vooral Wekers, die staat bij mij met stip op uh, de lijst ja. van... Uh krijgt het moeilijk. Ja, gevoeligheden. Uh, vanavond ook zo'n gevoelig debat over Volkert van de G. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een publieksonderwerp... waarbij één partij uh, uh, het meest kras is in de opvatting. Waarom moet deze man uh, proefverlof krijgen straks later dit jaar? Er zijn al wat testproefverlofjes geweest. Uh, niemand heeft dat gemerkt. Uh, behalve Volkert van de G zelf en zijn familie. Maar er hangt natuurlijk een beetje de sfeer omheen... van ja, vervroegde in dat is nu eenmaal onze afspraak bij uh, detentie. En als iemand zich goed gedraagt en daar gaan we niet aan sleutelen. En de regeringspartijen voelen er ook niks voor om daar aan te sleutelen. De VVD zegt wel met name, uh, we zijn al wat strenger, je krijgt het niet cadeau. Uh, dus die vervroegde in vrijheidsstelling, dat is niet per definitie een regel. Maar hoe dan ook, uh, er zijn partijen in de Kamer en niet veel die toch daaraan willen sleutelen. En anderen zeggen, uh, dat moet niet gebeuren. Maar Volkert van de G is natuurlijk wel niet zomaar een gedetineerde. Maar het is natuurlijk iemand die uh, de moord op uh, Fortuin heeft gepleegd. Dus je kan je voorstellen dat dat hoe dan ook en in de Kamer altijd wat gedoe geeft. Maar natuurlijk ook buiten de Kamer. Um, dat geeft gewoon onrust. Want iedereen of heel veel mensen zien hem natuurlijk het liefste tot in de eeuwigheid uh, vastzitten. Maar ja, zo is ons rechtssysteem nu eenmaal niet opgezet. Uh, ja, en dat gaat ook niet zo 1, 2, 3 veranderd worden. Goed Kees, uh, je blijft het volgen en je blijft het voor ons ook uh, uitleggen. Dank voor dit moment, Kees Boman. Ja, dag. 29 zetels voor de PVV als we nu landelijk zouden stemmen. Maar uh, we gaan uh, naar, de, naar de stembus in maart voor de gemeenteraad. Verslaggever Harm van Altenveld. Die pijlt de stemming in Den Haag. Een van de twee steden waar de PVV dus meedoet aan de verkiezingen. Hebben we het zo meteen over. Ja, en wie heeft er niet gespiekt? Of in ieder geval het niet geprobeerd? Uh, aan de Universiteit van Maastricht weten ze er alles van. We controleren alles heel goed van tevoren. Ook onder toiletborstels bijvoorbeeld. Oh, ja, daar hebben we ook al regelmatig spiekbriefjes gevonden. Dus. Ja, ze hebben er ook iets op gevonden daar in Maastricht... om dat spieken tegen te gaan. Dat straks in Radio 1 Vandaag. Dit is Radio 1. Eerst het nieuws met uh, Dorot Meeges. In Genève zijn de gesprekken tussen de Syrische regering en de oppositie opgeschort. Centraal in het overleg staat de vorming van een overgangsregering. Volgens de oppositie is daarin geen plaats voor president Assad... maar die weigert af te treden. Gisteren duurde het overleg maar een half uur... en toen gingen de partijen met een knallende ruzie uiteen. Vanaf 1 juli worden gestolen auto's sneller geregistreerd. Minister Opstelten zei dat in de Tweede Kamer opvragen van de PVV. Vorige week werd bekend dat voor het eerst in tien jaar meer auto's zijn gestolen. In Brabant-Oost is vorig jaar een proef begonnen om gestolen auto's sneller te registreren. En Opstelten is zo tevreden over die proef dat de registratie landelijk wordt ingevoerd. En huisartsen moeten op recepten voor generieke geneesmiddelen de tekst geen rambaxi toevoegen. Dat heeft het Nederlandse huisartsengenootschap aan zijn leden geadviseerd. Generieke geneesmiddelen zijn goedkope merkloze middelen. Rambaxi produceert grondstoffen voor veel van dat soort medicijnen. Vorige week verbood de inspectie voor de gezondheidszorg de import van grondstoffen van Rambaxi na gesjoemel met cijfers door dat bedrijf. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeer, bij ons Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat fider door een ongeluk tussen Knopend Holendrecht en Amstelveen. drie kilometer. Er zijn nog even twee rijstroken dicht. Radio 1 vandaag. Met Jan Lom en Susanne Bosman. En met onze verslaggever Harm van Attenveld. Die is dus in Den Haag, Harm. In het hart van de Transvaalbuurt bel ik bij uh, Charles de Zwarte over de vloer. En uh, dierenwinkel De Zwarte Vogel. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het hier ook over politiek deze dagen? Ja, het gaat hier elke dag over politiek natuurlijk. En dan leg ik u even de resultaten van de laatste Een Vandaag peiling voor. Grootste partij als er op dit moment verkiezingen zouden zijn. Omgerekend naar landelijke. Want we hebben de gemeenteraadsverkiezingen de 19e. PVV de grootste, 29. Dan VVD, 24. SP, 22. Bent u dan verbaasd? Ja, ik ben niet verbaasd. Zeker niet. Alleen die andere partijen zitten te slapen. Dat is natuurlijk het grote probleem. Als ze dan zoveel mooie dingen aangeeft... dan moet je toch als andere partij daar wat mee doen? Die mensen willen geen PVV stemmen. Die mensen die willen de onwil tonen. En dat is het grote probleem. En daar moeten ze naar, daar moet je, daar moet je, die Samson en die, die Rutte... die moeten daar een soort van opsteken. Maar ik geloof dat ze maar... Eh, Slaapkindje slaap, daar blijven we Doe doen daar op dat Binnenhof. Lingen die doet geen slaapkindje slaap. Politiek verslaggever van de weekrand. ook goedemiddag. Goedemiddag. Jij maakte het begin van de binnenkomst van de PVV in de Haagse Raad mee. Hoe kwamen ze binnen en hoe staan ze er nu voor? Nou, ze kwamen binnen als een achtkoppige fractie... en uh, er zijn er inmiddels nog maar uh, vijf van over... Um, wat je merkte in het begin was het zo dat er heel veel afwisseling uh, was binnen die, die fractie. Heel veel wisselingen van de wacht. Geert uh, Wilders heeft er nog even ingezet, maar die is op een gegeven moment ook weer vertrokken. En daardoor zie je eigenlijk dat er eigenlijk, uh, ja, geen cohesie binnen die uh, fractie ontstaat. En uh, ja, goed, geen cohesie binnen die fractie zorgt er natuurlijk ook voor dat ze ook niet kunnen samenwerken. En uh, dat is een beetje het probleem op dit moment. Um, nou ja, de samenwerking dat gaat op zich nu mondjesmaat uh, beter... Uh, je ziet dat er, dat er wel, uh, nou ja, wel wat wordt geprobeerd. Ze stemmen vaak, vaker met andere partijen in. Uh, en dat was in het begin niet zo. En toen stonden ze echt nog alleen. En dit is, dat is wel veranderd. Ze hebben wel echt een constructieve houding aangenomen. Dat wel. We hebben de groep De Mos. We hebben Paul de het voorhuur in deze uitzending. Die gaat ook alleen verder bij de komende raadsverkiezingen. En het was op veel momenten deze periode ook loszand. Uh, ja, dat kun je inderdaad wel stellen. Ja, goed, dat is natuurlijk logisch. Als er mensen vertrekken... Dan, uh, dan kun je het inderdaad wel een loszand noemen. Uh, maar goed, die fractie op zich hield hij zich nog wel, uh, wel, wel staande. En uh, goed, die anderen die hebben zich uh, nou, op zich vrij goed gerevancheerd, denk ik. Nou, dat gedoe en die Haagse Raad, dat haalt ook altijd wel het landelijk nieuws. Charol, en als je dan kijkt naar die peiling... het maakt ook helemaal niks uit, want de PVV wordt toch de grootste... als ze het de tenminste, vandaag vragen. Hoe kan dat dan? Ja, dat begrijp ik juist ook niet. Ja, omdat er, net wat ik je net zei, de mensen die, die zijn gewoon niet mee eens wat er gebeurt. En daar ligt het grote probleem. En die denken van nou, als we de PVV gaan stemmen... misschien wordt er dan eens iemand wakker. Maar ja, als je de PVV dadelijk de grootste laat worden... en je hebt geen kader... ja jongens, wat, wat moet je er dan mee? Dan krijg je dadelijk weer een zootje... ...onbeminnen en uh, gekken gaat in die, in, in die raad. Dus dat schiet helemaal niet op. Er moeten gewoon drie, vier grote stevige partijen komen... ...waar mensen zitten met een beetje body en karakter. En ik denk dat er zakenmensen op moeten staan... ...die echt kunnen... ...maar dat vind ik in de politiek ook. Het zakenleven moet gewoon de kader gaan draaien in de politiek. En dat is ook in, bij ons in de gemeenteraad... ...ik denk dat er van Aartje echt wel wat wil. Maar je moet wel iemand om je heen hebben... Die het ook uitvoert. En dan gaan we weer een de mos krijgen. Jongens, gaat eruit. Die, mens, die mensen doen dat uit frustratie. Die is weggegaan bij die Wilders. Dat zijn gewoon gefrustreerde mensen. Die willen weer een partij maken. Wie kent dan de mos? Jij ja, kent toevallig de mos. Waarom gaat u eigenlijk zelf aan niet in, in, in, in? Nee, ja, omdat ik er geen tijd voor heb. En, uh... Ik zal het misschien wel uh, af en toe denk ik er wel eens. Maar ik ben er niet uh, de juiste man denk voor. Want ik ben gewoon veel te fel in sommige dingen. Want je moet gewoon, uh, is gewoon recht door zee. En uh, zoals het mensen gewoon de straat. Ze zijn allemaal de vloer kwijt. De hele politiek is de vloer kwijt. Ze willen allemaal in het binnenhof zitten. Ga eens lekker door die stad heen lopen. Ga over de Prugelaan. Ga over de Vredelijk Hendrik. Ga door de binnenstad. Ga door de boog. Laat zien dat je er bent. En zo gaat het hier uh, elke dag in ja. Dierenwinkel. De Zwarte Vogel was morgens vroeg tot s'avonds laat. Ivar, over politiek. Dankjewel. Harm van Attenveld was dat inderdaad in de Zwarte Vogel. De landelijke actie voor de Filipijnen heeft in totaal ruim 36 miljoen euro opgebracht. De Giro 555-actie op Radio en TV afgelopen november leverde ruim 18 miljoen euro op. Annie van Egen, actievoorzitter van Giro 555. Goedemiddag. Goedemiddag. Enkele maanden later hebt u dus het dubbele binnen. Waar komt dat extra geld nog vandaan? Dat komt uh, door heel veel acties die uh, na die dag zelf zijn uh, begonnen... En wat er natuurlijk ook gebeurt, uh, en dat zie je altijd, is dat als er geld wordt overgemaakt op een dag... dat het even duurt voordat het op de rekening komt. Ja, maar het dubbele, dat is wel heel veel, hè? Dus uh, ja, is nou, dat normaal historisch... bij een actie dat je daarna nog twee maanden later het verdubbelt? Ja hoor, historisch hm? is dat, uh, uh, gebeurt dat, dat vrij normaal. En het is ook vrij normaal dat je na een zekere periode de actie sluit, dus uh, de... de... De beslissing om het nu te sluiten is, een, is er eentje die we eigenlijk altijd doen. Mm -hmm. Nou, 36 miljoen euro, dat is toch hartstikke mooi. Ik neem aan dat u daar tevreden mee bent tenminste. Heel erg tevreden. Het is fantastisch in, in eigenlijk wat moeilijkere tijden zijn in Nederland... Mm -hmm. dat uh, het uh, Nederlands publiek zo in actie is gekomen... en dat we 36 miljoen hebben uh, kunnen ophalen. Ja, wat uh, gebeurt er nu met het geld? Dat geld, op dit ogenblik, is er nog steeds een stukje uh, noodhulp wat gegeven wordt... Maar tegelijkertijd is het ook zo dat uh, aan wederopbouw wordt gedacht. En dan moet je denken aan onderwijs, huisvesting, uh, landbouw, de visserij weer op orde krijgen. Dat is waar we, waar we nu mee bezig zijn. Ik nou, we even teruggaan naar, naar, naar wat er opgehaald is. Mm -hmm. Ik denk dat we als Nederlanders echt gewoon ongelooflijk trots mogen zijn dat wij zo ongelooflijk veel ophalen op het moment dat er dit soort situaties zich voordoen. Wij zijn onvergelijkbaar met andere landen in Europa. Nou, dan uh, slaan we ons heel even een heel klein beetje op de borst uh, daarvoor. Maar toch eventjes terug naar de Filipijnen dan. Want uh, ja, het blijft natuurlijk hartstikke nodig. Want die ene uh, hajan uh, die er was, die is alweer gevolgd door andere stormen en andere tegenslagen. Ja, zeker. En, en dat maakt het werk natuurlijk voor de hulpverleners uh, hartstikke moeilijk. Uh, want op het moment dat daar weer stormen zijn, dan, dan ligt toch weer een heleboel dingen liggen stil. Um, maar desondanks is, is de wederopbouw uh, toch uh, goed gaande. Goed, met die 36 miljoen uit Nederland waar u hartstikke blij mee bent... dat maakt u wel duidelijk, zijn ze in ieder geval een heel klein stukje verder. Dank u wel, voor nu, Henry van Ege, actievoorzitter van Giro 555.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 I divido over you. Ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why.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 Treasure chest, golden grand piano. My beautiful, could steal you, Ooh, you, Ooh, I'd leave it all over you, Ooh, you, Ooh, I'd leave it all. Budapest van George Azraan van Budapest naar de Achterhoek. Want een vliegeniescap die op een vreemd moment wordt gevonden... en een vliegtuigcrash die nooit is opgelost. Dat waren voor Sander Wonings van de stichting Aircraft Research Group... en Jean Kreunen van het Achterhoeksmuseum 1945... genoeg redenen voor een groot onderzoek. Ze wisten een spionagemysterie dat vlak voor de oorlog plaatsvond... te ontrafelen. Jean Kreunen is hier welkom... Goedemiddag. Ja, het begon dus met die Vrigen's-cap die u geschonken kreeg voor uw museum. Wat was daar zo bijzonder aan? Uh, het mooie was, mijn ouders hadden een feestje. En uh, daar was een foto gemaakt. En voorop de Polonaise liep een goede bekende van ons. Ook uit uh, dezelfde vriendenkring. En die had dat capje op. Ik zeg tegen mijn dat vader. Dat is zo'n ding wat je vroeger ook wel bij motorrijden zou. Ja, zo'n ja, leren zo mutsje wat je in een, een cabriolet auto ook uh, op zou kunnen zetten. En die zag ik voor op die Polonaise lopen. En ik zeg, die heeft een vliegencapje op. Oh, dat kan best, zegt mijn vader. Dus ik ging erachteraan. Ik kende die man natuurlijk. En hij zegt: nee, hey, dat capje dat heb ik al voor de oorlog gevonden. Maar dit doe ik niet weg. Nee, dit doe ik nog niet weg. Maar als ik hem weg doe, dan is die voor jou. Nou, uiteindelijk heeft dat uh, bijna acht jaar geduurd voordat ik het capje in mijn bezit kreeg. En toen heb ik hem heel lang gekoesterd. En ik sprak daar een keer over met Sander Wonings, die vlak bij de crashprek woonde, eigenlijk altijd als kind. En toen zei ik: Ja, dat moet van een crash zijn, van voor de oorlog. Dat zei dat boertje Hendricks, zo noemden we die man. Die vertelde mij dat. Ik zei: Maar dat kan toch helemaal niet? Hij zei: Ik weet het zeker, zei dat boertje, want mijn broer is, heeft de catechisatie gedaan, katholieke kerk, op 22 maart 1940. Dus ik weet dat precies. En dat was die datum en dat was voor de oorlog. Maar wist u dan ook van wie die kap, Was dat van de Duitsers of van de Engelsen? Dat konden wij gelijk zien, het was een RAF-cap dus van de Royal Air Force. Dus, en het was bizar dat het voor de oorlog daar een RAF-cap was gevonden. Precies. En hij had hem aan de... Hollandse kant van de Rijn gevonden. Ja, maar er waren geen herinneringen aan dat er daar wat gebeurd was. Dat er een vliegtuig neergestort was of, of wat dan ook. Daar heb ik mij uh, toen in eerste instantie in verdiept. En uh, niemand kon dat precies zeggen. Waar dan waar En wanneer er dan misschien een vliegtuig was neergestort? En, en wat voor? En ja. wat voor, precies. En dat was het grote mysterie. En Sander die beet zich daar helemaal in vast. En uh, die doet eigenlijk alleen maar vliegtuigcrashjes onderzoeken. En die is daarin verder gegaan, omdat het in zijn achtertuin ongeveer was. En met die cap van mij in, uh, voor ogen, zeg maar. En die heeft een fantastische speurtocht eigenlijk opgezet... tot in de Engelse archieven. En uiteindelijk, een paar jaar geleden ging die zelfs over de Rijn. Toen kwam die erachter dat het dus om een spitfire ging. Een verkenningsfototoestel die toen absoluut uniek was. En daarom hebben de Engelsen de eerste jaren in de oorlog... ook de Nederlandse regering er niet van op de hoogte gesteld... omdat het een top secret missie was. Aha. En men dacht dat Spitfire's ook niet zo ver konden komen. En dat, was de, dat was het bijzondere aan dit verhaal. Dit was de eerste uh, Spitfire die omgebouwd was... waar de mitrailleurs uitgehaald waren... zodat de benzinetanks groter konden worden... dus meer gewicht kon meenemen... en een grotere actieradius van het toestel kon bewerkstelligen... en camera's ja. erin. En waar was hij heen gegaan? Hij heeft een fotosessie boven het roergebied gemaakt... en op de weg terug, hij vloog op 11 kilometer hoogte... wat een ongekende hoogte was voor die tijd... Uh, werd hij onderschept door de Duitse radar, toch? Toen hebben ze twee Messerschmitts uh, de lucht ingestuurd, die Duitsers. En net voordat hij de grens over was... wordt hij dus door een van die twee Messerschmitts van achteren nog geraakt... en heeft waarschijnlijk zelf ook nog letsel opgelopen... omdat in die vliegencap inderdaad een scherfgat zit... met aan de binnenkant, nou ja, wat lijkt op bloed, laat ik het zo maar zeggen. Hij is uh, eruit gesprongen, hij beeldhoudt, zoals dat dan heet in het Engels... En zijn shoot is niet opengegaan. Oh. En hij is uh, aan de Duitse kant van de Rijn in Dufelwart te pletten geslagen. Hm. Wat weet u verder van, van, van deze piloot? Uh, de piloot had verder uh, weinig uh, familie. En uh, het is natuurlijk in eerste instantie strikt geheim gehouden. Dus uh, we konden nu pas, uh, Sander die komt pas in de jaren negentig researchen. Maar heeft verder weinig uh, familiebanden meer kunnen een vinden. Naam, na, een naam weet u wel? Ja, nou? hij is uh, Wheatley, Flying Officer Wheatley. Hij mm -hmm. is helemaal op naam. Hij is ook uh, met militaire eer door de Duitsers begraven. Dus in 1940. En het toeval wil dat een paar jaar geleden uh, Sander op zoek ging in Dufelwaard... naar mensen of ooggetuigen of dat er nog informatie was. Want ja, je pakt alles aan natuurlijk. En uh, toen komt hij in gesprek met een oude dame... in het hele kleine dorpje Dufelwaard aan de Rijn in Duitsland. En die zegt, ja, ik weet wel dat dat toen met militaire begraven is. Ik heb er geloof ik nog een foto van. En het fotoalbum komt uit de kast. En in Rempel, er zitten twee foto's van die begrafenis van, die, van oh, maart oh, ongeveer, 1940 in. Ja. Dat hij met militaire eer, met saluutschoten, door de Duitsers begraven wordt. Ja. Het was een militair natuurlijk. Die, die, die datum waarop dat vliegtuig dan is uh, neergeschoten. Was Nederland toen al in oorlog ook met de Duitsers? Uh, nee, wij niet. Wij uh, zijn natuurlijk pas op 10 mei uh, door de Duitsers ja. binnengevallen. En wij waren tot die tijd neutraal. Maar dat maar, maar vliegtuig, dat is uiteindelijk wel... Op... Over Nederlands luchtruim gekomen. Ja. En probeerde ook via Nederlands in... luchtruim aan de Nederlandse ja. kant in de dijk bij uh, Herwen, dus ja. in, in de Rijndijk. En uh, soldaten van Fort Pannenden... die dus wel al gemobiliseerd waren... die zijn daar ook met roeiboten bij, daar is ook een foto van. En die halen die wrakstukken uit nou ja, de, de, de, het water... wat in de uiterwaarts staat. Mm -hmm. En uh, de dijk is na de oorlog verlegd... en die ligt precies over de crashplek heen. En wij wisten als Nederland ook niet, niks van die missie af? Nee, en dat werd ook niet verteld. Ook bij informatie van, dat is misschien een Engels toestel. Dat hadden ze dan wel uitgevogeld al. Dat is maar veranderd. ze wisten niet wat voor toestel. Maar het was top secret in Engeland ook. Want niemand wilde, ze wilden daar absoluut niet weten dat die Spitfire's al zover waren... dat ze dus over Duitsland konden vliegen. Ja, maar die, maar die Messerschmitts konden ze wel makkelijk neerschieten? Of? Nee, niet makkelijk. Die ene Messerschmitt die had zware boordkanonnen, Die kon zo hoog niet komen. Die kon maar tot 9,5 kilometer komen. En die andere Messerschmitt was het oudere type. En die had alleen een lichtere mitrailleurs. En die kon net hoog genoeg komen om hem een salvo van achteren te geven zeg maar om hem uit te schakelen. Dat was een pech. En daar is de pech van Wiedli geweest. Ja, en die maar... sprong uit. En tijdens het uitspringen van zijn toestel... wat dus niet meer wil vliegen... is de cap of afgerukt of blijven hangen. En die is naar beneden gedwarreld. En die viel dus aan de Nederlandse kant... Uh, in de uiterwaarden neer. Waar mijn boertje Hendricks, het oude, toen een kleine jongen... dat ding zag liggen. En hij dacht dat er een haas op het weiland zat eerst... En die denkt, die zit wel heel stil. Die ging die kijken. En toen vond hij de cap, de bril en het zuurstofmasker allemaal aan elkaar vast. Maar via een Polonaise, via een, een, een kerkelijk feestje... en via een enorme boel spitwerk tot in de Britse archieven aan toe. Wat u Hebt u ook iets toegevoegd aan de Nederlandse oorlogsgeschiedenis? Ja, dat ja. is wel uh, heel erg bijzonder, mag ik wel zeggen. Ja. En uh, nou, dat is dan ook zeker wel een mooie presentatie waard. En uh, die gaat Sander woning dan ook voor ons houden. Op uh, maandag 10 februari in uh, Hengelo-Gelderland. Ja. En dan kun je die cap ook zien? De cap is daar, Ja, Ik heb de cap inmiddels aan hem overgedragen. Ik vind, hij heeft er zo'n levenswerk van gemaakt. Ik vind de cap hoort bij hem. En, en we zullen hem bij gelegenheid bij ons in het museum... wel eens een keer weer in bruikleen nemen. Maar uh, hij heeft er zo'n missie, missie volbracht eigenlijk. Die moest beloond worden, vond ik. Verdiende beloning. Ja. Maar het is dus ook mogelijk dat er nog veel meer van dit soort vluchten zijn uitgevoerd. Of bent u daar geen informatie over tegengekomen? Ja, dat was allemaal top secret. En die archieven zijn nog steeds dicht, gedeeltelijk. Dus uh, wellicht komen we er over een paar jaar nog mooiere missies voor de dag. En uh, ja, tot die tijd uh, doen we natuurlijk verslag uh, via onze website. En van al dat soort dingetjes uh, ja, houden we de mensen op de hoogte. En via deze lezingen, waar ook die bijzondere foto's allemaal te zien zijn. Ja. Website van het Achterhoeksmuseum? Ja, dat dus ja. is www.museum40-45.com Goed, heel duidelijk. Jean Kreunen, dank u wel. Graag gedaan. a joke. to draw Must get OUT. Maroon 5. Behalve surveilleren, verschillende versies van één examen uitdelen, extra waarschuwen, zet de Universiteit van Maastricht nu een nieuw wapen in tegen spieken. Een apparaat dat studenten kan ontmaskeren als ze tijdens een examen op de wc bijvoorbeeld het goede antwoord op de vraag opzoeken op hun stiekem meegenomen telefoon. Nou, wij waren erbij toen dat nieuwe apparaat bij een economie-examen voor het eerst werd ingezet. No, I, I did not cheat on the exam. However much I'd like to, um, I didn't have the opportunity to. So. Hebben jullie gespikt? Geen mogelijkheid toe. Hè. Geen mogelijkheid? Ja, verschillende versies. Dus, Naast nou, je kijken even zijn. Spiek dan? Nee, doe het niet aan. Digitaal spieken? Ik ben heel slim, dat is waar je dat niet Ah, nee, ja, precies. Nee, ja, digitaal hoe niet. Het is een uh, dikke smartphone, zal ik hem maar omschrijven. Ja, het is een apparaatje dat ook heel makkelijk in een vestzak bijvoorbeeld past van een overhemd. Yeah. Zodat ook mensen daarmee langs studenten kunnen lopen zonder dat studenten zien dat het gebruikt wordt. Caroline Kortbeek van de examencommissie. Zullen we even de proeven op de som nemen? Ja. Uh, ik heb hier mijn smartphone en die staat nu aan. Ja, en dan krijg je hier dus uh, ik krijg een aantal blauwe lampjes en uh, hij trilt. Op het moment dat het apparaatje verbinding zoekt met ofwel internet, maar ook sms, telefoon of gewoon een apparaat dat aanstaat. Nu zie ik inderdaad blauwe lampjes. Hoe dichter je bijkomt, hoe meer lampjes er gaan branden. En wat zou je nu doen als ik student was op de wc? Dan wacht ik tot u uit het toilet komt. En dan uh, geef ik aan dat wij uh, vermoedens hebben dat u een uh, telefoon gebruikt heeft op het toilet. En of u dan even mee wil komen, want daar gaan we een rapport uh, van opmaken. Hoeveel mensen heeft u vandaag op heterdaad betrapt? Geen één. Nul? Ja, nul. Is de, is de proef dan geslaagd als er niemand gepakt is? Ja, ik denk zeer zeker van wel. Het belangrijkste uh, reden waarom wij dit willen doen... is om te zorgen dat mensen op een eerlijke manier hun diploma verkrijgen. En als je dus door het inzetten van dat soort apparaatjes... kan voorkomen dat mensen proberen te frauderen... dan vind ik het absoluut dat het uh, geslaagd is. De studenten komen nu uit de examenruimte gelopen. Hoe ging het, Hoe ging het examen? Dit is de vijfde keer dat ik het examen doe. Ah. <laughs> dus ik hoop het wel echt. Wat vind je van dit experiment? Ja, ik vind het wel goed. Uh, ik heb zelf vorig jaar de faculteitsraad gedaan. En toen hebben wij met de studenten aangekaart dat uh, er best wel wat gespiekt werd. Uh, dat er eigenlijk ook. Mensen, of groepen mensen waren die ook echt dingen opzetten. Dat iemand bijvoorbeeld uh, na het tentamen die heel goed naar huis gaat. En dat naar 30 mensen gaat verspreiden op een mobieltje. Uh, en dat die mensen met een mobieltje naar de wc gaan. En aangezien er tegenwoordig zoveel op mobieltjes gebeurt, uh, denk ik dat het wel goed is dat ze dit doen. Ja, als je over nadenkt dat je gewoon zomaar kan binnenlopen zonder gefouilleerd te worden. En je hebt geen detector. Je kan best wel makkelijk je telefoon ja, als vrouw zijn in je BH stoppen ofzo. Tons Elbersen, woordvoerder van de Maastricht University. Is, is spieken dan zo'n groot probleem hier op deze universiteit? Nee, dat, ja, spieken is van alle tijden. Niet op deze universiteit, alleen dat zal overal zo zijn. Eh, wij weten in ieder geval ook uit, uh, uit onze eigen studentenkringen dat er gespiekt wordt. Hè. Nogmaals, het is van alle tijden. Dus het is eigenlijk je heilige plicht als onderwijsinstelling om ook er iets aan te doen. Maar 7% van de studenten zegt wel eens met een mobieltje te spieken. Uit onderzoek van het Een Vandaag Jongerenpanel eerder deze maand. Dus de ouderwetse manier, een speakbrief of gewoon afkijken, dat is veel populairder, maar voorkomt deze maatregel helemaal niet. Het is een van de vele maatregelen die we treffen. En uh, ik, uh, ik denk dat dat uh, voldoende zal zijn voor het overgrote deel van de studenten. En echt uh, compleet uit kun je het nooit. Alleen we kunnen het wel heel moeilijk maken. Wat vind jij ervan dat uh, studenten spieken? Uh, niet goed. Nee, ik vind dat uh, je een examen op jezelf moet kunnen maken... en dat uh, ja, dat het niet nodig is. Nou ja, misschien moet je gewoon accepteren dat het zo is. Ja, alleen het probleem is dat uh, als er mensen gepakt worden... Uh, dan devalueren ook de diploma's van mensen die dus niet spieken. Dus dat is eigenlijk het vervelende, dat het ook voor mensen die het niet doen... Uh, ...problemen oplevert. En dat wil je eigenlijk niet. Vons Elbersen, de proef is geslaagd ondanks dat er niemand gepakt is. Uh, denkt u dat het vaker zal worden ingezet? We gaan nu kijken naar, uh, naar de opbrengsten van dit experiment. en Die bieden we straks aan aan andere faculteiten. Maar iedere faculteit kan voor zichzelf besluiten... ...of ze je wel of niet een, uh, een vervolg aan willen geven. Wat vond u ervan om zo bij de wc's te staan als een uh, 007? Er is best wel veel toiletbezoek, dus het, het is uh, voortdurend uh, controleren en uh, vragen of mensen iets bij zich hebben. U uh, weet hoe studenten zich gedragen tijdens een uh, examen. Verrast het u nog wel eens hoe ze toch op een slimme manier kunnen spieken of afkijken? Het verbaast mij zeer zeker, ja. Uh, we hebben onlangs ook iemand bijvoorbeeld betrapt die had uh, spiekbriefjes verstopt onder de plafondplaten. Maar ja, goed, hij heeft het niet kunnen gebruiken, want, het is, want we controleren alles heel goed van tevoren. Op, oh, uh, onder de... Ook onder toiletborstels bijvoorbeeld. Oh, echt? Ja, daar hebben we ook al regelmatig spiekbriefjes gevonden. Dus. Ja, je moet er wat voor over hebben. Als je de stof niet goed geleerd hebt. Uit het onderzoek van het Eén vandaag Jongerenpanel blijkt trouwens dat 67% van de studenten het een goede zaak vindt dat ook digitaal spieken op deze manier wordt aangepakt. Ach, brave schatten zijn het eigenlijk. Zometeen na vieren in Radio 1-Vandaag gaan we het hebben over ambtenaren. De bijzondere. Recht... De expositie van de ambtenaren wordt vandaag in Den Haag overgesproken... over de vraag of ze behandeld moeten worden als gewone werknemers... zodat ze ook gewoon ontslagen kunnen worden. U begrijpt het, ambtenarenvakbond Avocabo, FNV, is daar niet blij mee. En we praten daar zo direct over met voorzitter Corrie van Brink. In Radio 1 Vandaag, tot zo.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 you